Zo, daar zijn we weer. Mag ik een beetje zeggen, daar gaan we weer. Het is uh, vrijdagochtend, kwart over vier geweest, en ik zit weer op de fiets. Ja, ja, ja. En uh, niet speciaal omdat ik het vandaag wilde, maar ik moest vandaag. Want uh, ja, mijn auto die staat een dag in de garage vandaag, dus ja, ik moet sowieso fietsen, dus als het nou geregeld had of wat dan ook. Dat had niet uitgemaakt. Ik had vandaag toch moeten fietsen. Maar goed, dat geeft niet. Ik bedoel, uh, dat maakt op zich niet uit, want het is, uh, ook al klinkt het misschien anders, het is windje stil. En het is gewoon lekker. En het is rustig. En ik zie niemand. Dus het is, uh, ja... Heerlijk zo! Nee, bij de auto die staat in de garage er komt een nieuw, uh, nieuw elektrisch dak op. Want ik heb een gewone, uh, gewoon dak erop zitten, dat het met de handen open moet. Ja, dat wil ik toch wel graag elektrisch hebben. Dus. Nou goed, afspraak gemaakt: het dak was binnen, dus ik kon uh, mijn auto wegbrengen van de week. Maar ja, dan zit je met die hemelvaart tussen. Dus ja, als het goed is kan ik hem vanmiddag of zaterdag ophalen. Ja, zaterdag wordt het wel moeilijk. Want ik moet van het weekend werken, dus. En dan heb ik weer die heerlijke 12 uur diensten. Dus ja, dan werk ik van 6 uur s ochtend tot 6 uur s avond. Misschien dat ik iets eerder weg kan als ik klaar is. Maar goed, dat zien we wel. Dat maakt hem zich niet uit. Er komt dus een nieuw elektrisch dak op. Er komen nieuwe velgen onder. Dus ja, dat wordt wel wat. Ik ben benieuwd. Dus ik moest vandaag sowieso op de fiets. Maar goed, het is, uh, het is goed weer, dus ik bof wat dat betreft. Ik heb net uh, twee dagen vrij gehad. Eigenlijk 2,5. Want ik moest uh, dinsdagavond van 10 uh, uur s avonds tot uh, ja, woensdag 6 uur s ochtends. Dus dat was mijn laatste dienst van de week. Dan kan ik er weer genoeg op zitten. Ik heb natuurlijk ook die weekenden daarvoor al gewerkt. Een weekendje ingevallen. Dus dat was mijn laatste avonddienst. Dus ik kwam uh, woensdagochtend om half zeven thuis, want woensdag was ik nog wel met de auto geweest natuurlijk. Ik denk ja weet je, in de nacht en dan op de fiets dan uh, je dat ik thuis ben. Ik wil eigenlijk ook een beetje wat in. Tja, dus uh, half zeven thuis, vast ritueel. Goed thuis, douchen en een boterhammetje eten. We wat drinken en dan maar lekker mijn bedje in. En uh, om tien uur werd ik eigenlijk verrast door mijn vriendin. Die had de dochter natuurlijk naar school gebracht, want die heeft ook vakantie nu, tenminste op vakantie, twee dagen vrij. Ja, helemaal vaart en vandaag ook vrij. Dus ze had de dochter naar school gebracht woensdag. En uh, die was lekker naar mij toe gekomen. Ik had er helemaal niet gehoord. Ik lag natuurlijk te slapen. En ja, na een nachtdienst ben ik toch wel een soort van kapot. Dus ik had helemaal niks gehoord, ik had er ook helemaal niet horen binnenkomen. Hij ah, kreeg een heerlijk ontbijtje op bed. Een lekker bakje koffie en broodjes had ze gehaald. Dus het was wel erg lief. Maar het was een kort dagje. Dus we uh, eigenlijk in principe een week daarna gewoon uitgegaan. Ik heb maar, uh, nou, dat zijn. 3,5 uur geslapen, denk ik. Dus dat was wel even, even een pittig dagje. Ik zou uh, eerlijk zeggen, uh, eind van de, van de dag was ik ook wel een soort van kapot, want <laughs> s'avonds op de bank stort ik wel een beetje in. Ik een lekker filmpje kijken, nou, ik denk een kwartiertje en toen was deze jongen al vertrokken. Maar goed, dat maakt niet uit, dan mag de fret niet drukken. Dus uh, nee, twee dagen vrij geweest. In principe hadden we helemaal hemelvaart moeten werken, maar de baas had besloten om toch stil te gaan. Nou, lekker. Toch een dagje extra. Toch moest ik gisteren al beginnen. En nu scheelt het weer een dagje. Dus nu uh, had ik vier dagen deze week omdat we natuurlijk ook die 12 uur dienst hebben. Heb ik plaats van 4 maar 3. Dus dat is op zich wel lekker. Het hield ook in dat mijn vriendin en ik uh, gisteren nog even een concertje konden pakken in Brussel. Dus uh, ja, dat was... Uh, wel even gezellig, even lekker, even lekker dus uit. Leuke dingen gedaan. Een hapje eten, nou ja, goed, gezellig. Dat zeg ik, op dit moment geniet ik van alles in mijn leven. Omdat het kan. En dat doe ik ook. Dus, <laughs> niks te klagen. Weer uh, leuke dagen gehad. En uh, ja, er staat weer een, uh, een druk programma te wachten. Het werkt natuurlijk. Uh, inmiddels de datums voor de optredens van de band zijn te vinden op mijn Instagram en op mijn Facebook. Dus ze uh, zeggen iedereen, nou ja de meeste mensen uh, die uh, weten mijn Instagram te vinden en mijn Facebook natuurlijk dus kijk er even. En ik ben benieuwd, we hebben er heel erg zin in, dus ze zeggen kom vooral kijken en uh, Weet je, ontmoet ons gewoon ook even lekker naar de optredens en uh, wat ik vorige keer al zei, gezellig wat drinken met z'n allen, even een babbeltje maken, dat je in ieder geval uh, vind ik dan weer leuk, zoals ik ook al aangaf, om eventjes uh, ja, de persoon bij de berichten te zien. Vind ik leuk, een leuke het leuk om jullie te leren kennen. Dus uh, ja, stuur me even een berichtje en kijk eventjes op mijn uh, Facebook en Instagram en dan uh, nou, komt het allemaal goed. Zeker wel. En uh, goed, druk programma. Wat weekend werken, dus. Nou goed, mijn vakantie komt steeds dichterbij. Dus ik ben altijd een en ander aan het klaarmaken. Want ja, nog even. En dan. Uh, is het eerst rok aan het ring. En daarna ga ik vrijwel door naar New York gelijk. Dus dat wordt een hectische periode. Dus ik ben langzamerhand een beetje alles op aan elkaar aan het zoeken. Aan het regelen. Nou goed. Mijn vriendin die, uh, doet de dingen bij mij thuis, die verzorgt de post en de planten. Uh, gelukkig. Blij dat ze dat doet. En, uh, dus dat is allemaal voor de rest geregeld. maar uh, ja, dat komt steeds dichterbij, dus ik heb er heel erg zin in. Ik ben er ook wel aan toe. Uh, mijn vriendin zou eigenlijk meegaan, maar uh, ja, we zitten een beetje met het probleem dat uh, de kinderen geen oppas hebben, want uh, de ouders van mijn vriendin liggen in hun scheiding en dat loopt allemaal niet zo heel erg lekker. En uh, nou ja, goed, haar vader die uh, heeft inmiddels een andere woonruimte gevonden. En uh, ja, goed, nou, het gaat in ieder geval niet oppassen, dat gaat in ieder geval niet tien dagen lang. Dus. Nou ja goed, ze zeggen ja, sorry, ik moet gewoon thuis blijven, ja, dat snap ik. Dat begrijp ik, dus ik ga ja, tien dagen alleen. Nou ja, goed, oké, okay, dat moet maar dan. Ik, bedoel, ik ga het niet afzeggen, want ik ben er echt aan toe. Ik ga het natuurlijk heel erg missen, maar ja, dan appen we en skypen we gewoon tussendoor. En uh, we pakken daarna nog festivals, dus dat komt op zich wel goed. Nou uh, ja, dat komt wel goed. Maar in ieder geval, uh, ja, gisteren dus met mijn vriendin naar het concert geweest. Was geweldig hapje eten. Ja, we gaan gewoon lekker. Zo lekker eigenlijk dat ze, ja, dat ze me voorstelden van de week om uh, na al die jaren om elkaar heen draaien toch uh, nu, uh, nu we eindelijk bij elkaar zijn dan om misschien toch wel uh, eens na te gaan denken over eventueel trouwplannen te maken. En dat kwam eigenlijk wel een beetje als een uh, donderslag bij heldere hemel, want ik heb altijd gezegd van ik wil niet meer trouwen. Zeker niet na mijn mislukte huwelijk, Dat eigenlijk gewoon een compleet fiasco was. Nou uh, heb ik nog maar één keer het idee gehad om te trouwen met uh, mijn ex vriendin. Dat was de enige die zei van nou met jou wil ik wel trouwen en daarna heb ik zoiets van, ja weet je, dat ging niet door. En dat liep fout. Dat is ook de laatste keer dat ik erover nadenk. Maar goed. Nu komt het dus van haar af. En ja, ik weet het nog niet. Ik zeg, ik moet erover nadenken en dat vond ze prima. Maar ja, dat zijn dingen, dat zit wel in mijn hoofd. Wat is wijsheid? Hm, ja. Dilemma. <laughs> nou nah, goed, we lopen niet op de zaken vooruit. We hebben geen haast. En dat vindt zij ook gelukkig. Ze vinden het alleen een goed idee. Nou ja, misschien wel. Ja, weet ik niet. We zullen het zien. We zullen het zien hoe het loopt. En eh, nou ja, goed. Dat is toch wel iets dat je weer even mee. hebt in je hoofd elke dag zeg maar. Dus dat eh, ja is op zich wel een fijn gevoel. Ik bedoel, toch iemand die van je houdt en 100% voor je gaat. En ja, ja dat voelt toch wel lekker. Dat zeg ik heel eerlijk. Nou, verder. Ik heb al aangegeven dat ik heel veel plannen had. zijn heel veel dingen erin de planning staan. En uh, alles gaat een beetje een vaste vorm aannemen. Zo heb ik met mijn uh, goede vriend en collega. Wat nou de dikste maatjes zijn. Eigenlijk al begin van het jaar. Uh... Kijk, hij komt ook uit de horeca en ik ook. En we zijn best wel buiten werk ook gewoon heel veel samen. En we appen, en we bellen en we komen bij elkaar op de vloer. Gezellig. Maar, uh, nou goed, zoals ik zeg, hij komt uit de horeca, ik kom uit de horeca. De horeca is toch, ja, vind ik, het leukste werk dat er is. Ik heb dat ook jaren gedaan en ik mis het op zich best wel. En hij ook, want hij, uh, ja, vindt dat ook geweldig. En zijn droom was, en dat wist ik toen ik hier begon met werken, om ooit een keer voor zichzelf iets te beginnen. En eigenlijk hebben we dat eind vorig jaar opgepakt. Met het idee van. Goh. Zullen we eens kijken. of we samen misschien niet een keer iets in de toekomst op kunnen gaan zetten. Nou. Zijn vrouw is ook een eigen zaak in Vlissingen. En dat is allemaal hartstikke leuk. En ook een geweldige vrouw. En hij zegt ook: hij zegt ja. We kunnen natuurlijk het een of ander plan gaan uitwerken en dan kijken hoe of wat. Dus, nou, dan zijn we vanaf, uh, even kijken, eind december, begin januari eigenlijk mee begonnen. En uh, nou, we hebben eigenlijk een soort van plan gemaakt en dat is zo goed als af. En dan is de bedoeling eigenlijk om te kijken of het haalbaar is. Om uh, voor de zomer van volgend jaar een bistrootje geopend te krijgen in Vlissingen. Ja, dat is toch wel de primeur hier. Dus ja, we zijn nu in een ver stadium. We hebben het plan helemaal opgezet. En dat hebben we helemaal uitgewerkt. Gelukkig hebben we hulp gekregen van diverse mensen om ons heen. En uh, ja, we gaan nu kijken of dat plan haalbaar is. En als alles goed gaat, ja, dan mag ik jullie misschien wel uh, volgend jaar verwelkomen in onze bistro. Nou, zou dat leuk zijn of wat? <tie> en uh, ja, het is bizar. Want ik doe dat vaker, maar... Dan kijk ik weer terug naar vorig jaar en toen werkte ik als onderhoudsmonteur en als ik dan eens kijk hoe mijn leven nu veranderd is, naar nou alles wat er gebeurd is, begin november vorig jaar, dat is echt onvoorstelbaar. Ik, ik, soms kijk ik nog steeds wel eens naar dingen en denk van jezus joh. In een half jaar tijd. Hoe, hoe, hoe kan dit? Ja. Nou, dat is een goede vraag. Uh, ja. Positiviteit. Laat ik me daar maar aan vasthouden. Positiviteit en verandering. Dingen anders benaderen. Dingen anders beredeneren. En. Uh, ja, dat werpt echt zijn vruchten af. Want. Alles is zo veranderd in goede. Ja, dat gaat gewoon super lekker. Ik heb gewoon echt niks te klagen en dat, ja, dat, dat, ook dat zeg ik heel vaak. En dat klinkt misschien weer zo van, maar het is echt waar. Als ik dan kijk naar vorig jaar, vorig jaar was het best wel, ja weet je? Dan zeg ik, vorig jaar werkte ik natuurlijk als onderhoudsmonteur, ook niet verkeerd. Ik had een prima salaris, ik kon er goed van rondkomen. Maar ja, om nou te zeggen, want het was een dik salaris. Nou, dat viel dan ook alweer mee. Dus ja, ik moest sommige dingen moest ik uh, op de lange termijn schuiven. Dingen moest ik echt voor sparen. En uh, ik kon dingen niet 1, 2, 3 doen. En dat maakt op zich niet uit, want het gaat mij allemaal niet om geld. Weet je? Nou ja, goed, ze zeggen wel als geld, maakt niet gelukkig, maar het helpt wel een heleboel op dit moment verdien ik gewoon, ja, nou, dik twee keer zoveel. En uh, daarbij, ja, weet je, kan ik, gewoon, kan ik gewoon doen en laten wat ik wil. Zeker omdat ik uh, begin vorig jaar, uh, of begin vorig jaar, begin dit jaar, nog dat prijsje gewonnen heb in de loterij. Uh, <tie> ja, het is geen hoofdprijs, maar. Het was toch een behoorlijk bedrag en het is toch een behoorlijke buffer voor mij geweest. Want in principe kan ik nu gewoon doen en laden wat ik wil. Dus het is uh, ja. Te zeggen wel als toeval bestaat niet en ik denk ook dat dat inderdaad zo is. Alles gebeurt met een reden. In de afgelopen november ja, is voor mij die reden toch eigenlijk wel duidelijk. Ook al klinkt dat misschien weer een beetje zweverig, jomanda-achtig. Pas dat die blauwe jurk me niet helemaal. Maar ja, op een of andere manier is mijn leven gewoon helemaal gekanteld. En ja, dat heeft toch met elkaar te maken, denk ik. Nou, goed. Dus even de, even het programma. Dit is het paranormaal. Dat laten we even schieten. Uh, dus bij deze. Plannen voor een bistrootje. Samen met mijn maatje. Nou, ik bedoel, ja, leuker kan het niet. Als dat doorgaat, ja, dat zou echt fantastisch zijn. Dus we zien het allebei zitten. We zijn allebei horecamensen. Ja, nou ja, goed. Uh, dat zou echt fantastisch zijn. En we zien het ook allebei zitten, want we hebben het er altijd over als we praten uh, op werk, dan. Uh, zijn we zijn wel druk bezig met plannen maken en zo. En ik weet, je moet nooit op de zaken vooruit lopen. Want misschien gaat het helemaal niet lukken. <tosses> je moet positief blijven. En we gaan het gewoon proberen. En dan zeg ik, het plan ligt er. En het plan is goed. En wat we van kenners horen om ons heen... Uh, ziet het er allemaal goed uit. En ja, heeft er toch wel een uh, grote kans van slagen. Dus ik zou zeggen... Waarom niet proberen? Niet geschoten is altijd mis. Dus we zullen het zien, maar dat zijn in ieder geval leuke dingen om mee bezig te zijn. En, uh, ja, dus weer dat stukje positiviteit. Je kan je energie er weer in kwijt. En dat is toch wel erg lekker, moet zeggen. Dus dat doe ik met plezier. En, uh, ja, het heeft allemaal weer zo moeten zijn, zoals ik al vaker zeg. Maar daar ben ik echt van overtuigd. Maar in ieder geval, nou dat zat er dus op de planning. We hebben het over gehad. Rijken, bistrootje. Uh, pff, trouwen. Ja, heavy. Heavy shit. Uh. Ja, oh ja. Uh. Waar ik heel veel vragen over krijg is van joh, dan heb je gezegd van <coughs> je had vorige keer iets te vieren. Of tenminste, volgens mijn vriendin hadden we iets te vieren. Dan zou ik er naar Den Haag gaan. Hebben we hebben trouwens twee hele leuke dagen gehad, anderhalve dag eigenlijk, maar zeg twee, lekker geshopt, lekker gegeten, ja was gewoon lekker even relaxed, even lekker ertussen uit met z'n tweeën, dat heb je af en toe gewoon nodig. En, uh... Maar ja goed, wat hadden we nou te vieren? Nou, daar kan ik op dit moment nog niet zoveel over zeggen. Nou, we beginnen er dan niet over, ja ik hoorde jullie al zeggen, nee. Inderdaad, maar ik wou toch even zeggen dat ja, er is iets ja, dat wel een behoorlijke impact gaat krijgen. Nou, oké, okay. dat is prima. En uh, ja, goed, het is iets om te vieren, dat is ook zo. En, uh... Maar we houden dat nog eventjes voor ons. Mensen in onze directe omgeving weten hoe of wat. Maar voor de rest voor jullie, helaas, sorry. Spijt me. Misschien had ik er niet over moeten beginnen de vorige keer, want wat niet weet wordt niet eerd. Maar we houden dit nog even voor ons en uh, ja, we zien het wel. We zien wel waar het schip strand, laat ik het zo zeggen. Nog niks is zeker en dan laat ik het dan maar even bij. Dus op weg naar werk, ander verhaal. Van de hak op de tak, geeft niks. Het is ochtend, we moeten even alle eindjes aan elkaar lijmen. Dus uh, op weg naar werk, acht uurtjes, met mijn maatje, gezellig, leuk, gaan we doen. En uh, vanmiddag weer lekker op het gemakje naar huis, dus twee uur, half drie, mm, half vier thuis ongeveer, twee uur, drie of ja, half vier, half vier thuis ongeveer, Krijg je het vast ritueel. Even douchen, eten dan al niet, want dat is te vroeg. Nou, Mag gemakje even naar de Albert Heijn lopen. Even de boodschapjes doen. En dan uh... ja, zit de dag er eigenlijk alweer op. En dan hebben we weer op de zaterdag bijna. En dan zaterdag 6 uur s ochtends tot uh... zondagochtend 6 uur. En dan. Uh... God, wat zeg ik? Dat zeg weer helemaal verkeerd. Zaterdagochtend 6 uur. Tot zaterdagavond 6 uur. Dat zal toch wel heel erg lang worden. Tja, 24 uur dat denk ik ook. Dus zaterdagochtend 6 uur. Tot zaterdagavond 6 uur. En dan zondagochtend 6 uur. Zondagavond 6 uur. En maandag vrij. En wat staat er dan maandag op de planning? Nou. Nou, niks. <laughs> nee. Kinderen moeten weer naar school voor mijn vriendin, dus mijn vriendin die komt uh, maandag lekker bij me. Nou, gaan we leuke dingen doen, gezellig, Messen z'n tweeën, misschien even naar de stad of naar de Action en zo, gewoon de normale dingetjes. En uh, ja, dan gaat uh, de rest van de week alweer bijna beginnen, want vanaf dinsdag ben ik weer de lul. En dan moet ik weer, en dan is het dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag. Maar dan ben ik wel het weekend vrij. Ik ben nu twee weekenden vrij straks. Na dit weekend. En daar kijk ik toch ook wel naar uit. Want ik heb we twee weekenden mijn kinderen bij me. Heerlijk. En dat schiet er met dit werk toch wel een klein beetje bij in. En daar baal ik van. Maar goed, duidelijke afspraken gemaakt. De onderweg zijn ze lekker bij me, de week daarna ook. Dus we gaan hartstikke leuke dingen doen. Eerst kook je pak, lekker met z'n allen uit eten. Nou, wat wil je nog meer? Dus dan komt voor de rest allemaal wel goed. Maar ja, het is, uh, het is een beetje balen dat die weekenden erin blijven zitten. In eerste instantie was er afgesproken dat we die weekenden niet meer zouden doen. En dat zou nog maar even zijn. Maar ja, er is nou zoveel vraag naar het product dat wij maken. Dat we uh, voorlopig die 12 uur diensten aan blijven. Zeker nog dit jaar, denk ik, in de weekenden, want ze kunnen de vraag niet aan, dus. Ach ja, het moet maar dan. Het drink wel weer eh, brood op de plank, zoals dat heet. Ja goed, al is het niet fijn. Maar ja, goed, het is maar eventjes ja, in even de mouw aangeknoopt worden. Ja, ach ja. Ik ben nog blij dat je werk hebt tegenwoordig. Je moet niet klagen. Dus dat komt allemaal goed. Maar in ieder geval volgende week is lekker mijn kinderen bij me. En dan... Uh... Ja, lekker. voelt het allemaal weer compleet. Lekker man. Ja, toch niet dan. Je weet toch. Dus. Uh, <coughs> nou. Dingen op de planning. komt zit dichterbij. Datus voor de optreden staat op mijn Instagram en Facebook. Dus uh, even kijken. Meer te melden. Volgens mij heb ik alles gemeld, de bistroplannen, ja ja, dat zou mooi zijn, dat zou toch mooi zijn als ik jullie gewoon volgende zomer kan verwelkomen in onze bistro. Ja, leuk. Gezellig lijkt me dat, lijkt me erg gezellig. En uh, even kijken trouwplannen, ja, daar hebben we het maar even niet over. Um... Ja goed, schilderen. Die foto's moet ik nog steeds maken, dat vergeet ik elke keer, dat ga ik vanmiddag ook even doen. Ik ga even foto's maken van de schilderijen die ik maak en die uh, maak ik even een collage van en die uh, zet ik er nog wel even op. Dus kan vanmiddag nog de anders van de week, dan uh, komt het allemaal wel goed. Maar dat vergeet ik elke keer, want ik vergeet een hele hoop op het moment. Druk, druk, druk, druk, druk, maar dat geeft niet, het komt echt allemaal wel goed. Maar in ieder geval, er wordt aangewerkt, werk en uitvoering. Dus, uh, nou check dat ook even. Playlist ben ik echt nog niet aan toegekomen, echt niet. Ik heb al die nummers klaarstaan, ik moet ze echt nog allemaal in elkaar draaien. Maar ik kom gewoon tijd tekort joh. Ik heb het zo druk. Weet je, en dan ben ik bezig en denk ik, ah, oh, weet je, ja, een lekker avondje. En er is mijn vriendin thuis, want die moet dan ook thuis zijn. Ze is altijd heel gesleept met de kinderen heen en weer. Het lekker aan lekker avondje thuis. Dan denk ik, oh lekker. Even voor zo muziek maken. Even schilderen. Ja, en dan gaat de deurbel weer. Dan staat hier iemand voor de deur. Oh, hier is tijd voor een bakkie. Nou, kom er binnen. Er komt altijd wel iets tussen. Het is ongelooflijk. Maar ik beloof, deze week staat gewoon die playlist online. En uh, daar kunnen jullie er even naar luisteren. Dus, gaat ook goed komen. dus nou dan heb ik alles een beetje gecoverd denk ik. Dan is het weer uh, even uit naar uh, de volgende opname, want er staat nog wel heel veel op de planning hoor. Dat is zeker zo. Maar op dit moment uh, ja, is dat allemaal nog even niet belangrijk. Dat komt allemaal nog. Zodra het uh, te melden valt, meld ik het natuurlijk. Het is sowieso leuk dat jullie, uh, dat jullie altijd even meeluisteren. Dat ik heel veel reacties, heel veel mailtjes, heel veel appjes krijg. Leuk en uh, nou, ik zou zeggen, hier laat ik het maar even bij. Ik ben uh... ja, inmiddels omdat het windstil is. Echt al. Als de Vroeg, joh. Even kijken. Ja. Lekker. Geeft niks. Dan lekker even koffie pakken. En wij moeten straks een fabriek opstarten, want die ligt stil natuurlijk. Dus nou, als ik de naar binnen zit helemaal lekker. Dus dat komt allemaal goed. Maar in ieder geval, uh, check het allemaal hier nog eventjes. en ik. Uh, ik spreek jullie sowieso later. Hey, weer bedankt voor het luisteren. En ik zou zeggen, een hele fijne dag vandaag. Wat je ook gaat doen, hoe ga je werken. Daarna heb je pech gehad, ben je vrij, ben je de komt En zo niet, ja, weet je. Ik hoor jullie en zie jullie gewoon de volgende keer weer. En jullie mij ook natuurlijk. Dus ik zou zeggen, later Rios en de mazzel. Hoi.